Mariet Krol met het NOS-journaal. De Surinaamse president Desi Boutersen gaat voorlopig niet in beroep... tegen de 20 jaar celstraf die de krijgsraad hem heeft opgelegd. Dat zegt zijn advocaat in een Surinaamse krant. Als hij dat inderdaad niet binnen 14 dagen doet... kan hij het vonnis niet meer aanvechten. Meteen na de uitspraak zei Bouterse's advocaat nog wel dat hij in beroep ging. Maar het lijkt erop dat Boutersen nu aanstuurt op amnestie of gratie door het parlement... De politie van Den Haag heeft vier mensen aangehouden... voor het gooien van vuurwerk, brandstichting en belediging van agenten. In Scheveningen werd gisteravond één persoon aangehouden... en in de wijk Eskamp drie mensen. In de Haagse wijk Duindorp, waar eerder rellen waren, bleef het rustig. Vlak voor de kust van Mauritanië in West-Afrika... is een boot met migranten gekapzeist en gezonken. Zeker 58 mensen zijn om het leven gekomen, meldt de VN... De meeste slachtoffers komen uit Gambia en ze waren op weg naar Europa. Ook 83 mensen zouden de ramp hebben overleefd. Zij wisten zwemmend de kust te bereiken. En op de Waal bij Zaltbommel is een tanker tegen een pijler van een spoorbrug gevaren. Het schip is beschadigd, maar er zijn geen gewonden gevallen. De bijtende stof die de tanker vervoerde wordt overgepompt op andere schepen, zegt de veiligheidsregio. Vanwege de botsing was de snelweg A2 over de Waal in beide richtingen afgesloten. Inmiddels is de weg richting Den Bosch weer vrijgegeven. De rijbanen richting Utrecht worden nog voor de ochtendspits opengesteld. Het weer dan nog. Lokaal dichte mist met minder dan 200 meter zicht. En ook is er nog kans op lichte vorst. De rest van de dag vooral in het zuidoosten mist, elders zon en het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet de wat ik moet doen. Ik weet niet niet wat ik Sé que Ik weet niet wat ik moet doen. Ik niet wat ik moet doen. Ik niet wat ik moet doen. Ik niet Que sin darse cuenta me seduciste. Hoy por coincidencia da la casualidad de que me ves y pierdes tranquilidad. Te gusta tu estabilidad, yo quisiera que fuera diferente. Me pregunta mucha gente que tiene él, que no tenga yo a ti. No sabes, ¿tú eres? ¿Tú? Oh. Kijk eens wie het papa... from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 Big pills right now, athletic in the streets, I got skills right now. Hey, red, with some red, baby, how? Ballin' in that club, they some speed, ah. Uh, pop that bitch in spray like red Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. Kill me, Kill me. I thought. I Teeth white, -white. Newport, New I won't need. Slice shorts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 That's a cartoon. We just wanna party with that in the wall wound. Do you want son? No, I don't son. and watch me and follow, do you want money? I'm just trying to turn up, try to work on the is Any d cause you wanna fuckin' furnace? Have a good time. 106.9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 Te lijken duidelijk, mijn ze maken geluiden. Ik doe de deur dicht. Ik zag jou als mijn IV, maar jij deed niet in mijn IV. Ik begrijp niet, ik e echt niet.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 Like a good night Aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route nu belopen met mogen ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van ja. En, en op het eind vertel ik vast, dan veel ik van je ha. En daarna slaan de deuren weer en breekt de weer En glas. En, en daarna, daarna valt de weer een trap. En pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. Uh. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus, ik hou je nog een poosje vast. Want, dan vergeet je nog een boosje was. Maar de fijn blijft zitten, dus het helpt niet. Waarschijnlijk is het woord weer hetzelfde lied hey, De tekst noemt op hetzelfde leer en dezelfde beat. Een stort van gouden sparen een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar dus ga de ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang. ik ga hier ja, al een tijdje en we ja. moeten ja. doen ja. voor ja. de ja. laatste Keen keer het spijt. See ya! FM, GFM. GFM. And get me through it all I left my gun